Goed hebben van Jan Nelissen en van Zijnen... en van vrouw Grupler en van Karl en van Orza Bosse en Edith Schenker en van Lukács natuurlijk en Klee en O'Reilly van iedereen. je. Je bent een geliefd man. Horvatic was het niet. Nee, heel ziek. En Guntherman was ook niet, omdat hij overbelast is. Ja. Maar volgens vrouw Grupler interesseert hij zich niet meer voor de atlas. Nee. Ja. Ja.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 wat onveranderlijk is... ...en Guntherman probeert juist het proces van verandering te analyseren. Hetzelfde verschil als je tussen zien en mij. Guntherman... ...is een jave jongen. Guntherman is een knappe jongen. Hoe jaar op die buur. Het gaat. We zijn nu bezig met de opvolging van Freek Matser...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 Ja, tuurlijk. deze ze uh, een bozo? Jawel. Jij, Jij ook? Mm -hmm. Ze zijn ook zeldig. Ik zie het. De moeder van Nicoline zit nu ook in het verpleeghuis. Hm? Toen ik in Ierland was. Hij hm? deed gekste dingen. Maar het is wel triest. Ja. En Nicolien verwijst zichzelf natuurlijk dat ze haar niet in huis kan nemen. Nee. Dat zeg ik ook. Dat zal ik We hebben haar huis nog maar aangehouden.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 Maarten? Eh, ja. ja. uh, uh, Lien? Rie wil dat baantje op het muziekarchief al hebben. Rie? Rie? Die mij geholpen heeft met mijn scriptie. Wat ah. heeft ze voor opleiding? Geschiedenis met muziek als bijvak. Laat ze maar een brief schrijven. Ze wil geloof ik eerst liever met je praten. Dat ja, kan. <lacht> zeg het dat maar. Ze 7 zo. Dat is Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.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 Controleert Gert de mappen van de vier voorafgaande dagen, de werk daarop Lien, de werk daarop Joop, enzovoort, zodat iedereen dus telkens vier dagen controle en zestien dagen vrij heeft. Op dagen dat er geen twintig knipsels in de bak liggen, worden ze aangevuld tot twintig uit de achterstand. Gert, hoe groot is de achterstand? Uh, een paar honderd knipsels. Uit de achterstand dus. Zeg, van die regeling van die controle begrijp ik niets. Hè. Hoe kan ik nou op woensdag de mappen van de vier voorafgaande dagen controleren?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 En het is maar gelukkig dat we geen onderzoeksinstituut zijn... want dan zouden we bij de eerste de beste bezuiniging weggestreven worden... ten behoeve van de universiteiten. Maar over één zak zijn we het langzamerhand wel eens. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hoe, hoe bedoel je? <lacht> <lacht> Hier, in de laatste Alinea heb je zak in plaats van zaakkipperman geschreven... Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ja. kunnen we dan niet in ieder geval het maken van de fiches het plakken en het insteken uitbesteden uh, dat wil ik wel nagaan ja want dat kost me nog het meeste tijd dat een Bavelaar vragen of daar geld voor is mm. Nou, verder iedereen akkoord met deze regeling oh. dan punt 4 de trefwoorden maar ik stel voor om eerst een kop koffie te halen Joop, heb jij een mes? Nicolien heeft een cake voor ons gebakt. Oh.